De gestart. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Rusland heeft dankzij informatie van de CIA, de Amerikaanse geheime dienst... in Sint-Petersburg een aanslag vereideld. Volgens het Kremlin heeft president Poetin ook gebeld met president Trump om hem te bedanken. Terroristen zouden een bomaanslag hebben willen plegen op een kathedraal aan de Nevsky Prospect... in het centrum van Sint-Petersburg. Ook andere drukke plaatsen in Sint-Petersburg zouden doelwit zijn. Met hulp van de CIA heeft de Russische politie zeven aanhangers van de islamitische staat opgespoord voort- en aangehouden. Volgens het Kremlin heeft Poetin Trump verzekerd dat de Russische inlichtingendiensten iedere informatie over terreurplannen tegen de VS ook meteen met de VS zullen delen. In Kiev is de politie slaags geraakt met een paar duizend mensen die tegen de Oekraïnse president Poroshenko en hoofdaanklager Lutschenko protesteerden. Ze eisten dat die twee worden afgezet omdat er in Oekraïne te weinig wordt gedaan om corruptie te bestrijden. De politie zet het traangas in om te voorkomen dat de demonstranten het Oktoberpaleis in de stad zouden bereiken. Onder de demonstranten zijn ook de Georgische oud-president Saakashvili en aanhangers van hem. Saakashvili werd in 2015 door Poroshenko benoemd tot gouverneur van Odessa. Hij stapte een jaar later op omdat hij net als de demonstranten vindt dat Oekraïne te weinig doet tegen corruptie. En de Turkse president Erdogan wil binnenkort een ambassade openen in Oost-Jeruzalem. Op een top afgelopen woensdag riepen leiders van islamitische landen op om Oost-Jeruzalem als hoofdstad van Palestina te erkennen. En dat was weer een reactie op het besluit van president Trump om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. En Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Israël beschouwt Jeruzalem als ondeelbaar en heeft controle over het hele gebied. Het weer, vanavond regen, in het oosten later mogelijk wat natte sneeuw. Morgens, morgens in het oosten mogelijk nog een buitje. Daarna droog, met af en toe zon. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. Zie...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 en in dit geval wordt de luid bespeeld door Paul Odette.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 and mm -hmm.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 DFM, wens jullie allemaal fijne dagen.